Middernacht, het is nu maandag 21 november. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. In Cairo zijn zeker tien doden gevallen bij geweld op het Tahrirplein. Militairen vernielden een tentenkamp van betogers... en verjoegen met harde hand de duizenden demonstranten. Het was de tweede dag van confrontaties op het Tahrirplein tussen regeringstroepen en betogers. In Spanje heeft de Partido Popular zoals verwachte verkiezingen... met overmacht gewonnen. De regerende socialisten hebben hun nederlaag erkend... De conservatieve partij van Mariano Rajoy kan rekenen op ongeveer 44 van de stemmen. en Dat levert in het parlement een absolute meerderheid in zetels op. Rajoy moet als nieuwe premier Spanje uit de ergste crisis in decennia halen. In de Utrechtse wijk Overvecht zitten sinds het begin van de avond een paar duizend huishoudens zonder stroom. Omdat de netbeheerder de oorzaak niet kan vinden, zijn er aggregaten neergezet. Een bejaardencentrum en 250 huizen daar vlakbij hebben nu noodstroom... Maar de andere huishoudens in Utrecht overvecht... zullen het tot komende ochtend zonder stroom moeten stellen. In de slepende affaire bij Ajax is Johan Cruijff in opspraak gekomen. Tijdens discussies in de Raad van Commissarissen... zou Cruijff tegen medecommissaris commissaris Edgar Davids hebben gezegd... dat hij alleen maar in de Raad zit omdat hij zwart is. Dat werd afgelopen avond onthuld in NOS Studio Voetbal. Voorzitter Steven ten Haven van de Raad van Commissarissen... bevestigde in het programma dat Cruijff die uitlating heeft gedaan... Op de ledenraad van Ajax werd de afgelopen dag duidelijk... dat de vertrouwensbreuk binnen de Raad van Commissarissen definitief is. Kruijf wil niet verder met de overige vijf leden. Die houden vast aan de benoeming van Louis van Gaal als algemeen directeur. Op de aandeelhoudersvergadering van 12 december... moet een besluit worden genomen over de kwestie. Het weer vannacht op veel plaatsen dichte mist... met zicht minder dan 200 meter en lokaal minder dan 50 meter. Temperatuur loopt uiteen van min 2 in het oosten tot 5 in Zeeland... Overdag opnieuw grijs en nevelig, alleen het zuiden maakt kans op opklaringen. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Jammer. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jannen, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld bij geluid heb je op echtejannen.nl En de hashtag op Twitter is ja, hoe kan het ook anders? Echte Jannen. En je kunt niet bellen voor het Echte Jannen radiospel. En voor de instelling voor uh, wat een geleuter. Het gaat de telefoonnummer 0800-1121. En de stelling luidt, de VVD verkoopt zijn ziel aan de duivel. Ja, jullie kennen de drill. Een Echte Jan ben je of ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus sta je als donkerkleurige mens te demonstreren tegen de Zwarte Pieter. Tijdens de intocht van de man Maar heb je niet in de gaten dat je een kinderfeest aan het verpesten bent. Dan ben je een ontzettende zwarte Johan. En zo is het maar net. Laten we nog eens even kijken wie er nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan! Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, en we beginnen met de moppertopper van de Tweede Kamer. Henkie Bleker. Sommigen zullen mij een barbaar noemen. Niets is minder waar. Ja, staatssecretaris Bleker, die was eigenlijk al nationaal de troetelbeer geworden... toen hij Mauro, het uh, Angoleneesje, die uh, weg moet zijn. Een briefje toen uh, stopte bij PNW en zei van... Uh, ga lekker met mij naar voetbal. Uh, hij heeft uh, die grap heeft hij overtroffen. Hij maakte in de Tweede Kamer een grapje over uh, diezelfde Mauro. Want Ojevaar Freedom gaat naar een Duits wildpark. Lekker belangrijk. En Henkje zei uh, dat die tenminste geen studievisum nodig heeft. Nou, en de oppositie die noemt dat ziek. Een zieke opmerking. En wat noemen wij het? Wat noemen wij het? Een gestoorde een glas? Nee. Oh ja. Als je gewoon een grapje kan maken over zoiets, dan ben je een echt Jan. Oké. Okay. Nou, waarom niet? Nee. Nou, best. Goed, dan gaan we maar door met Dion Graus. Ze gaan dan gewoon voor de ze gaan knippen knippen en plakken, plakken, plakken, klotskop. Nou, ze plakken nou. plakken klotstop, lekker. Dit zijn lekker die op. Dit ja, ik, ik geloof he? het beste. People de klame van de Nederlandse politiek natuurlijk. Stapte uit de commissie De Wit omdat hij daar geen domme vragen moest stellen. En wilde naar de KVO-politie, ook de perspolitie. Maar dat was dan weer ineens een grapje, o, grapje. Omdat Geert er Boos van werd een ingewikkeld verhaal, Jan. Van grapje tot grapje gaan we ja. deze week. Op, op, op, en uh, nou, op, op, op, op, wat is die jongen? Ja, jongens van Johan. Dat om. dacht ik wel, hè? Nou, dan komt die Talita van zon. Het is natuurlijk altijd leuk om het verhaal om te draaien in de pers en om er een heel ander verhaal van te maken. Ja, deze dame was uh, het enthousiast meermeisje van de zoon van Gaddafi. Ja, en die wordt dus niet vervolgd... Uh, door het OM wegens mensenhandel bedreigingsmaat en laster. En het blijft wel gewoon een ontzettend naarwijf. Want laten we eventjes eerlijker zijn. Uh, wat ze heeft gedaan is niet fijn, maar... Als je ermee wegkomt, ja? ben je een... Ja, als je ermee wegkomt met alles wat Alita van Zon heeft gedaan... dan ben je gewoon een echte Jan. Talent, talent, talent, talent. Verder naar Mark Rutte. Met die koopzondag symboliseren we misschien wel het belangrijkste thema van dit moment. Namelijk werkgelegenheid. Ja, de liberale premier waar wel, denkend Nederland, al diverse decennia op zat te wachten Jan doet niets. Liberaals moeten we tot onze verdriet uh, ah, vaststellen. De koopzonde gaat eraan, de godslastering ja, kan maar. niet meer. Nee, en nou weer de wijgerambtenaar. We hadden eigenlijk wel beschouwd, net zo goed op het CDA kunnen zijn. Ja, het is toch vreselijk? Het is, het is toch te erg. Het is toch We hebben eindelijk een liberaal. Het is wel oh, erg. Dan, oh. Maar wat is het? Ja, Johan. Oh god, Mark ja. Rutte en Johan. Ja, goed. Echte of Johan. Echte Jan. Of Johan. Echte Jan. Of Johan. Echte Jan. Of Johan. Echte Jan. Of Johan. Ja! De gast van vannacht speelde onbedoeld een hoofdrol in het proces Wilders. Uh, hij is de bekendste Arabist van het land. De man die de bestseller uh, islam is voor varkens, apen, ezels en andere beesten. Uh, die schreef dat het is niemand minder dan Halt Jansen. Hele goede nacht. Meneer Jans. Hoe gaat het met u? Prima, dank u. Mooi zo, dat is goed zeg om te horen. Op <laughs> denk... het Tagierplein gaat het minder uh, goed op het moment. Ja. Tenminste, daar is de boel weer schoongeveegd door de militairen. Uh, ja, die Arabische lente is wat, wat guur. Ja, ik heb nooit anders gedacht, dat wordt allemaal een Het is een totale chaos waarin, nou, ik denk hoor... de, de sharia-fundamentalisten de macht zullen grijpen. Ja, want we hebben natuurlijk hier met z'n allen rond de meiboom staan dansen... van Joepie de Poepie, ze krijgen de democratie... ze gaan er lekker met de mensenrechten gaan, ze gaan komen. de homo's eh, mogen eh, op straten dansen met elkaar... en de vrouwen gaan ongesluiverd naar de supermarkt. Ja, dat was onzinnig. Ik begrijp oh. ook eigenlijk niet goed waarom journalisten in het Westen dat gedacht hebben... Als je de beelden zag van uh, nou, bijvoorbeeld Al Jazeera, van Al-Arabië en zo, dan was het heel duidelijk dat het heel erg verkeerde kant uit ging, allemaal. En moeten we dus achteraf eigenlijk niet blij zijn dat die uh, dictator-types uh, allemaal uh, weg zijn? Ja, het mooiste zou natuurlijk zijn als het daar werd zoals het bij ons is. Ja. Maar uh, dat vind, denk, daar denken die mensen daar anders over. En die dictatoren, die, die dictators, die hielpen een beetje om uh, ja, het Westen toch buiten de wind te houden. dat, dat is wel zo. Dus u, u voorziet echt verslechtering van het klimaat... tussen deze landen en, en, en ons land? Als ware ja, dat, dat is al bezig. Hè. Bedoel, norm, vroeger gingen mensen heel op vakantie naar die landen. nou Er zijn landen, Noord-Korea bijvoorbeeld... daar ga je niet op vakantie, om het een uiterste te noemen. En de, de, de Arabische landen beginnen langzaam zich die kant uit te bewegen. Daar ga je niet meer heen met vakantie. Dus de all-in-toppers-klappers uh, bij de, bij de uh, Egyptische kusten... kunnen binnenkort uh, een streep erheen? Nee, die worden toch veel goedkoper. Alleen als er niet wat heen gaat werk worden. Nou, dat is wel lekker. En dan zitten tenminste niet van die dronken Russen aan het zwemmen. Dat is dan wel weer nog Een land waar, het, waar, waar we ook maar voorlopig nog even niet heen gaan op vakantie... Is Libië natuurlijk, maar daar hebben ze wel Saïf al-Islam Gaddafi gevangen. Dat dan weer wel. En de Libische Nationale Overgangsraad heeft zondag besloten om hem al daar in Libië dus te berechten. Nou, uh, wat vindt u daarvan? Dat zal wel niet goed voor hem aflopen. Nee, uh, nee. hij leeft toch wel schijnbaar? Ja, nee, hij krijgt geen taakstraf, dat weet ik zeker. Nee. Dat zit er niet in, Harke, Ja, harke. Ja, dat zal in Nederlands, had hij dat gekregen. Maar uh, wij gaan natuurlijk in Nederland nu roepen. Ja, maar het is heel jammer, want hij had naar Den Haag moeten komen. Is dat zo? Nou, ja, dat weet ik niet. Ik, ik kan me wel voorstellen dat, dat uh, ja, een bevolking zijn eigen soevereiniteit heeft, zijn eigen macht heeft en denkt dit is ons land en dit is onze boef. En die gaan wij volgens ons recht berechten. Ik ben alleen bang dat het, uh, ja, het zo'n proces toch een formaliteit is. Dat ze hem gewoon ja dood willen hebben. En dat ja, hij heeft ook heel veel Libiërs dood willen hebben en ook doodgemaakt. Dus ja, ja het, is het, probleem het, is moeilijk, het is moeilijk om op een afstandje daar. Uh, ja, toch en en deze, deze Nationale Overgangsraad, heeft u daar enig vertrouwen in de richting de toekomst? Nee, nee, nee, er zitten een aantal mensen die daar nou ja, de baas zijn, of in ieder geval inzitten, die bekend zijn geworden door hun werk voor Al-Qaeda. En de, de, dat, dat, dat is zoals bekend niet een erg pro westerse organisatie. Dat is een hele sharia-fundamentalistische organisatie waar je nog veel moeilijkheden van kunt verwachten. Ja, dus daar kunnen we ook niet mee naar een tour op vakantie binnenkort vakantie niet, maar gewoon olie kopen en uh, geld betalen, dat kan natuurlijk altijd. Ja, want dat blijven we gewoon doen, toch? Ja, dat is ook heel verstandig. En, maar bovendien, die mensen daar die moeten ook te eten hebben, dus dan moet er olie verkocht worden. Anders hebben ze geen geld om eten te kopen. Ja, en wij moeten toch in onze auto blijven rijden? Of dat tuig elkaar nou afmaakt of niet? Ja, dat is een hele mooie samenwerking. En nu heeft uh, Geert Wilders uh, geroepen dat die 4 miljard uh, eurotjes op uh, ontwikkelingshulp, dat het geschrapt moet worden. Althans, als we nog verder willen bezuinigen. Ja, als we nog verder willen bezuinigen, van, ah, ah, dan even dat geld weg daar, die 4 miljard. Eh, goed idee. Ja, ontwikkelingshulp dient nergens voor behalve voor goed gevoel bij de gever. En uh, dat geld dat gaat van de, dat wordt dan zogenaamd naar de ontwikkelingslanden gestuurd... komt daar in handen van de leiders... die dat onmiddellijk terugsturen naar een Zwitserse bankrekening... waar het dan weer in Europa geïnvesteerd wordt. Dus misschien is het wel heel schadelijk om te stoppen met Maar is, u, u, u bent, bent uh, daar, merk ik, een beetje cynisch over. Uh, nee hoor, uh, maar, nee, uh, beschrijving... maar is, is, is, is er, is er, is er een, een manier denkbaar waarop ontwikkelingshulp volgens u wel uh, werkzaam zou kunnen zijn? Nee. Dat is hier wel kort antwoord. ja. <laughs> en zou ik iets rijst sturen er maar? Nee, voedselhulp is nog veel verkeerder. Maar daar is een ontzettend hoop over geschreven. En de wetenschappelijke discussie, voor zover je het wetenschappelijk kan noemen... die is al, al, eigenlijk al jaren gestopt. Bedoel, ontwikkelingshulp kan niet, het kan niet. Bedoel, als, mensen in een, in, in, als mensen in hun land uh, hun eigen broek op kunnen houden... dan hebben ze geen ontwikkelingshulp nodig. En als ze hun eigen broek niet kunnen ophouden... dan kunnen ze niks met die ontwikkelingshulp. Ik bedoel, als je, zelfs je geld stuurt en er is geen bank om het op te zetten... waar je het ook weer betrouwbaar kunt opnemen in een poosje, laat ik om een willekeurig voorbeeld, dan, dan heeft het natuurlijk nergens aan besteed als je mensen rijker maakt, maar er is niks wat ze kunnen uitgeven. Er is geen, ik noem maar wat, geen Burger King. Wat moeten ze dan met het extra verdiende geld? Dus de, de moeilijkheid is dat, dat ontwikkeling, dat, moet, dat is iets wat heel lastig is. Dat is, is bij toeval in het Westen ontstaan. Dat is, gaat hier al een aantal eeuwen goed. Maar dat kan je niet zomaar importeren naar mensen die dat uh, niet willen. Dus je bent het met, de eens, met, met Geer Wilders strepen doorheen. 4 miljard even terug op het bankrekeningje. Nou ja, ik, ik heb al jaren geleden, ik geloof voordat Wilders lid van de VVD was, artikelen geschreven over de ontwikkelingshulp, dat dat niet helpt, onzin is en ook nog wel schadelijke bijeffecten heeft. Nou, nu hadden we nog ook de zaak van de weigerambtenaar, heeft u dat een beetje gevolgd? Ja. Heeft u toevallig VVD gestemd? Nee. Bent u liberaal in hart en nieren? Ja. Nou, dan doet u toch wel ergens pijn, ergens toch? Dat een zogenaamde liberale partij... Dit soort uh, rare keuzes maakt. Nou ja, misschien is mijn misschien is Jansen wel, wel wel christen. En in dat geval zit hij natuurlijk goed uh, momenteel. Want de christelijke partijen hebben de zaak enigszins in de hand, hebben we de indruk. Bent u Christen? Ja, ik ben 25 jaar geleden katholiek geworden. Ik oh, okay. ken het met enige. Met, ik ben er reuze van opgeknapt worden, maar ja, dat en... gaat er daar nou niet om. Nee, maar het. Uh, we hebben in Nederland al sinds de 80 jaar oorlog of zo een beetje, ja, godsdienstvrijheid, elkaar een beetje met rust laten. He, die, die, God, die, die ketters, dat is een groot kwaad. Die moeten natuurlijk, ja, opgeruimd worden. Maar ja, het is een kleiner kwaad om dan toch maar gewoon ze te accepteren en daarmee door te gaan. Dat idee begint een beetje te verdwijnen in Nederland. En he, er wordt enorme dwang uitgeoefend op mensen die om godsdienstige reden allerlei dingen willen. En dan begrijp ik ook wel dat godsdienstvrijheid geen absoluut recht is. Als je zegt, ik moet om godsdienstige reden koppen snellen. Nou. Dat kan ik begrijpen dat dat niet gaat. Maar er zijn zo ontzettend veel godsdienstige dingen waar je denkt, bij een andere eenvoudige waar geen last van heeft. Nee, maar die weigerambtenaar zegt u dat is eigenlijk niet zo'n groot probleem. Het lijkt me dat dat heel makkelijk opgelost kan worden door een andere ambtenaar in, in zo'n zo gemeente. Dat werkje, dat ja, kan te laten wassen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel dat die ambtenaar die is, uh, ja, is in dienst bij de overheid. En we hebben natuurlijk artikel 1 dat we mensen niet mogen, uh, minder waardig mogen vinden. We zijn allemaal gelijkwaardig. Dus ja, dat is natuurlijk misschien dan wel een begin van een glijdende schaal. Ja, ik, ik, ik begrijp ook niet goed waarom die weigerambtenaren dan niet willen. Maar ik, ik begrijp de meeste godsdienstige overwegingen niet zo goed. Nee, maar als mensen godsdienstige overwegingen hebben... nou dan. Die, die van dan de, de katholieken zeg... wel, trouwens? Nou, soms ook niet. Maar dan zeg ik altijd... Nou, fantastisch, van harte gefeliciteerd. Ik benijd u. En uh, ga over tot de orde van de dag. Maar wat vindt u nou dat de, dat de VVD zegt van... ja, Nou goed, uh, wij gooien al onze liberale waarden weg? Nou, ja, dat is natuurlijk, het is natuurlijk uh, hoe noem je dat, heel onverstandig wat ze gedaan hebben. Omdat natuurlijk in de verkiezingscampagnes heel erg tegen ze gebruikt kan worden. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat ze gedacht hebben... hemeltje, liever gaat het helemaal over. Hopla, die vriendjes van het CDA willen dit of die willen dat. En wij doen mee. Of die vriendjes van de SGP willen ja, dat. En, ja. De mannenbroeders. Ik denk, denk niet dat ze dat gedacht hebben, denk ik. Ik denk dat het wat, wat, wat, wat narger en wat harder ligt allemaal. Dat het toch wel echt ja. nadrukkelijk omgevraagd is. Ik kan geen lachterlezen, ik heb nee, geen idee. Goed, ik vind ja. het zo'n krankzinnig probleem, dat het spijt me. Dat, uh, Over krankzinnige problemen gesproken? Ja, Heeft daad. u een beetje de, de, uh, het nieuws van de dag, CQ Week... van, van het jaar van, van deze eeuw gevolgd? De twee verlossers in het Amsterdamse. Ja, de ja. heren Kruijf en Van Gaal. Ja. Nee, dat heb Tegen ik niet de... gevolgd. Nee, Net niet? Nee, nee. Oh, wat hart... jammer, dat is een soap, joh. Heerlijk. Ja. Ik ben zeer voor sport, maar dat doe ik dan zelf, zeg maar. Dus ah. ik kijk nooit naar... De... Nee. Nou, nu heb je Edgar Davids, die heeft vandaag gezegd... ja, ja en de uh, Kruif heeft tegen mij gezegd dat ik alleen maar in die raad van commissarissen zit... omdat ik zwart ben. Wat denkt u? Is Edgar Davids zwart? Ik weet helemaal niet wie Edgar Davids is. Kijk, dat is nou mooi. Zo, en dat is pas godslastering. Nou, nou, ja, is pas, ja. Dat is onzin, zeg. Ah, een middelmatige <laughs> middenmotor, uh, ja. middenvelder, dat maakt dat niet uit. Maar dat is een Surinaamse jongen. En die is, uh, heeft een kleurtje. En Kruif, Kruis zou hem dan gezegd hebben... je zit alleen maar in die raad van omdat je zwart bent. Nou, uh, ik ja? wil die niet aan het schrikken maken. Maar zulke dingen komen voor. Er zijn instanties waar zulke dingen voorkomen, toch? Ja, doen ze dat ook bij Ajax, denk ik En weet je uh, wat ik nou zo raar vind? Nee. Uh, Edgar Davids, die stond bekend geloof ik... omdat hij heel hard kon tackelen. Het was wel een, een, een, een, een, een ja, een ja. terrier. Maar als jij heel hard kan tackelen... Dat betekent dat dat je in de raad van commissarissen van een beursgenoteerd bedrijf kan zitten? Maar Misschien is hij ook wel een hele goede commissaris. We, uh, j, uh, jij denkt dat het Cardavits he, uh, hersenen heeft en die ook gebruikt dan? Ik zou, wil me daar geen oorlog over aanmatigen. Het was in ieder geval, als het waar is van meneer Cruijff, dan vind ik het niet netjes. Nee, dat mag dan niet. Als u mag kiezen, ik noem nu twee namen die u niet kent, hoor, maar het is gewoon leuk, zo'n balletje, balletje. Uh, van Gaal aan het roer of Cruijff aan het roer bij Ajax? Wat zegt u dan? Nou, moet, moet ik wel... Ik, ja, maar... Ja. Geen idee. Maar Fantastisch. Wij hebben de ver... enige mens in onze studio... Ja! die geen mening heeft over het grootste nationaal probleem. En daar zijn we dolblij mee. Mag ik even vragen hoe klaar staat? Gooi me maar in! Ja! dat is toch dat Dames en heren, jongens en meisjes. Hier Echt, die aan de luisteraars. het is niet te geloven... maar we hebben hier een hoofdgast, met meneer Hans janssen Arbist die a. niet weet wie Ed Kadavert is... en b. geen kant kiest in zaak Van Gaal Kruijf. Want ook die beiden zijn niet bekend. En wat is dat, een verfrissend moment. Fantastisch, dat daar houden even we even er ook plaats. gelijk over op. Daar gaan we ja. straks wel, <laughs> wel bellen, we straks wel met Frits houden We gaan, gaan straks ook even verder We praat. houden hiermee op, ook met het gescheur over dat Ajax in de gevoel... toch? Ik sneer me dood. Nee, nee juist niet. Integendeel. Nee, nee. Ja, nee, We hebben altijd van die mensen die alleen maar naar de afhaal Chinees gaan. Die zitten hier altijd en die zeggen, oh ja, die weten alles over voetbal. En een stukje ja. actualiteitenkennis. Nee, nee, dat zit er niet in. Precies. En bij u bent u precies tegenovergesteld. Langelijk. Of houdt u wel van we die Chinees? We zijn u al dankbaar. Ik hou wel van. Nou, Indies vind ik echt lekkerder. Indies Nou, ja, dat vind ik een mooie, mooie afsluiting van dit ja. We gaan spreken straks met u verder, als u daar behoefte aan heeft. Nee, dat hoop ik toch wel. Dat hoop ik wel, wel ja. want anders zitten we hier een beetje voor de sjaak met z'n tweeën. Hey. Tot <laughs> Jan, stil. Ja, o, stil. Want buiten is het kil. En binnen is het lekker warm. Ah, lekker. En het wordt nu alleen nog maar warmer. Wat zeg ik? Het wordt hier bloed eet. Want het is tijd voor La Vie Roos. Kamervoorzitter Gernie Verbeet wil dat er meer lager opgeleide kamerleden komen. Ik herhaal. Kamervoorzitter Gerdy Verbeet wil dat er meer lager opgeleide kamerleden komen. Op die manier zou Jan met de pet meer vertrouwen krijgen in de politiek. Want op dit moment heeft 90% een hogere opleiding genoten. En dat is volgens Gerdy niet een goede afspiegeling van de Nederlandse kiezer. En mogen we daar God op onze blote knieën voor bedanken en Allah erbij. Want daar moet je toch werkelijk niet aan denken. Dat er een afspiegeling van de samenleving in de Tweede Kamer zit. Dat bij elke verkiezing in het land iedere debiel met het intellect van een febo kroket mag bepalen wie ons regeert, is al eng genoeg. Het gemiddelde volk mag, als daar mij ligt, niet eens stemmen. Laat staan dat ze aan de knoppen in Den Haag komen te zitten. Want dan is straks elke commissie gevuld met half klotskoppen die na een half jaar bestudering van een onderwerp nog steeds geen zinnige vraag kan stellen. De democratie is een groot ding, zolang je het demos zo ver mogelijk van de besluitvorming houdt. Ja. Dat was lang niet slecht, dat denk was ik. ik. Dat was, was, dat was geniaal. Je hebt niet geluisterd? Jawel. Ongelooflijk. Nee, we praten gewoon weer even verder met onze gast van vannacht. Arabist Hans uh, want we gaan nu eventjes terug in de tijd. Uh, ik weet namelijk wat uh, voor po uh, uh, kwamen op hoeiboei. En er stond een artikel van uw hand dat u een uh, gezellig dineetje had bij Tom Schalken. Uh, uh, bij Bertus Hendricks. Bij Bertus Hendricks, waar Tom Schalken inderdaad ook was. Ja. En toen dachten we, nou, gaan we eens vragen. Toch een beetje gek. En uh, toen kwamen we bij u langs en we hebben gewoon een gesprekje gehad. En Bertus en Hendrik, hadden ook nog voor de Kamer. En die zei, nou, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik weet niet wat er aan de hand is. Dan dus weet Bertus al heel lang niet trouwens ook niet wat er in het Midden-Oosten aan de hand is. Maar dat doet er niet toe. Daar hebben we die over. Maar in ieder geval, uh, en de volgende dag brak de pleuris uit. Want toen ging het helemaal mis in het proces. Had u dat nou verwacht? Absoluut niet. Ik had wel verwacht dat er enige discussie zou ontstaan over dat gedoe van Schalken. Maar dat dat op het proces invloed zou hebben, dat leek me ondenkbaar. Maar het is wel gebeurd. Ja, maar toen u, nou. u zat in de zaal, hè? Toen zeiden van, uh, nou, we, we kappen er maar mee. Ja, ik zat in de zaal en ik had eigenlijk geweldige moeite om niet in slaap te vallen. En ik was er absoluut zeker van dat het zou eindigen met een afwijzing van, de, van die wraking. En tot mijn stomme verbazing uh, ging het anders. Nou ja. En bent u nog steeds zwaar bevriend met uh, Bertsen Hendriksen? Nee, ik meet hem natuurlijk een beetje. en ik, Dat is natuurlijk vervelend. Maar ja, ik, ik ken hem natuurlijk uit mijn studententijd. Ik weet dat hij nou ja, maoïstisch is, zeg maar. Ja. Ja, en, en hij is ook heel erg pro-Palestina. Pro-Hamas. Pro-Hamas, ja. Nou, dat kan ik allemaal uh, wel hebben, zeg maar. Het is leuk. Maar Nou, yes, ja, ach, nou ja. Nou, maar zo eh, uh, iemand erbij <laughs> hebben is altijd leuk voor <laughs> is Altijd leuk, altijd leuk. <laughs> ja. Maar, maar, maar, maar, maar ik, ik, ik meet hem nu toch voornamelijk. Ja. Uh, het mooie is dat u dan daar niet meer hoeft te eten. En dat we nu ook uh, de kookprestaties van Bert Hendricksen kunnen afzekeren. Was dat? Dat was niet tevreden, hoor ik. hè? Ik, ik, ik weet het werkelijk niet. Ik, ik heb me ik heb me nee, maakt het helemaal niet uit. Gewoon, ik heb me zelden zo opgelaten gevoeld en ik heb ook echt geen idee wat er precies uh, over het bord heen ging. Over die borden heen ging het... ook niet wat was... er op lag. Ja, voedsel, maar ik, ik, ik weet het werkelijk niet meer. Weet je wat Britse dus... historische culinaire feiten erboven te halen. Nee, meer. ik vind het wel al leuk als je dan. Ik heb dat ook wel eens vrienden. Dan, die zijn mijn vrienden niet meer en dan ga ik altijd zo opeens iets van ze af, afzijken en, en, en dan, nu leek het me leuk dan om te eten van Bertus. Eh, ja, van ja die, die, die, die ik, be, ik begrijp. Ik heb ook dat getuigenis van Bertus heb ik allemaal niet gezien later hè? Maar het schijnt dat hij voor alles gezegd dat hij het allemaal niet, dat hij niet kon, kon waarnemen wat er tussen mij en Schalken gebeurde. En dat geloof ik direct. Want hij liep weer naar de keuken tussen tafel en keuken met potten en pannen. Dus dat, ja dat kan best dat hij. Hij dat had niet wel gezien. zelf gekookt. Nee nee hij had zijn vrouw gedaan. Oh ja en toch was het niet lekker. Eigenlijk, uh, ja, maar dat komt door de sfeer. Eten is niet alleen uh, calorieën en aardappels, maar ook een beetje sfeer. En ja, wat, die, wat die in... sfeer dat was, natuurlijk inderdaad, u, u voelde zich verschrikkelijk opgelaten... omdat u in het gesprek werd gelokt, min of meer. Hoor, maar. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, mijn eerste opdeling was van ik ga weg, dit is krankzinnig. En toen begonnen ze tegen me met argumenten waar ik nou ja, slecht tegen bestand ben. Van maak nou niet als enige in de groep moeilijkheden. Ja. Uh, dat, wie wil nou als enige in de groep moeilijkheden maken? Maar wilde ja. wil zelf zijn, geloof ik. Dus uh, ja, ik, ik, heb, ik ben gecapituleerd, ik ben gebleven. Wat heel stom is en waar ik terecht ook belachelijk om gemaakt werd. Maar, hebben we hebben toch niet mijn voeten in, de, in het parket gespijkerd, zeg maar. Hè? Ik had gewoon, gewoon moeten volhouden, moeten zeggen... En mijn kompasgevoel, zeg, mijn intuïtie zegt me, screw you, ga weg. En dat heb ik niet gedaan. Dat is een fout geweest. Maar, maar zegt nu van, uh, ja, dat is niet slim, van... maar aan de andere kant heeft u dat rare proces hiermee uh, om omzeep geopperd. Dat, dat is dan, dan toch wel aardig? <laughs> ja, mensen doen soms het goede terwijl ze het zelf niet weten. Ja, hè? Dat, dat heb dus... ik ook <laughs> vaak. Nou. ja, nee, dat doe ik heel vaak. Nou, nee, maar dat, ik, ik weet natuurlijk, ja, ik vond dat proces, dat vond ik nou ook niet zo fantastisch allemaal, maar dat vond ik echt een ketterproces. Maar, maar dat dat door door dat gedoe met schalken tot een curieuze ontknoping. Ja, ik weet ook niet in hoeverre de rechters dat hebben laten meewegen hoor. Dat, dat, dat, dat... Het was het al een beetje zat, hè, geloof ik. Ik denk, ja, het was natuurlijk. Ja, het, het, het, het was een hele zieke, uh, foute, uh, verkeerde, ongezonde, ademocratische uh, reeks van gebeurtenissen. Waar allerlei mensen zich heel stom gedragen hebben. Heeft, heeft uh, Geert Wilders u nog persoonlijk bedankt? Ja. We hebben, nou, bedankt, maar gezegd van... Uh, het was toch wel een moeilijke tijd. En, uh, ja Ik heb hem wel gesproken nog even. Nee, keer. maar de, de moeilijke tijd is... Uh, dat, ik ben er ook wel een paar keer in de rechtszaal geweest. Dat is, dat is niet leuk, uh, want het duurt heel lang. En het is, saai. Maar, meer, saai, maar ja. meer dat u bedankt wordt van... Dat u, u heeft eigenlijk gewoon ervoor gezorgd met, met een, een, een slecht gekookt etentje door Bertus Enelixen... Dat, dat, nee. dat, dat het klaar was. Nee, dat is niet waar. Ik heb wel een rol gespeeld, maar het was vooral achter gesloten deuren... bij de rechtercommissaris. Want in het begin gingen de juristen in hun grote geleerdheid ervan uit... dat de dingen die Geert Wilders zei over de koran... zoals dat erin zou staan, sla ze dood waar je ze mee vinden kunt... dat dat niet zo was. En dan hebben ze me gevraagd om naar een koran te pakken... en dan dat boek open te doen en dan aan te wijzen... hier staat, sla ze dood waar je ze mee vinden kunt. En uh, in dat, heeft, dat is een heel langdurig verhoor geweest. Dat heeft echt van negen ja, van uur af, tien uur misschien, van vroeg in de ochtend... Nou, om vijf uur moesten ze allemaal naar huis, dus toen waren ze gelukkig klaar. Maar dat heeft de hele werkdag geduurd. En ik denk, toen heb ik is dat niet heel intimiderend? Dat is, dat is nogal wat zeg. Dat is inderdaad intimiderend. En aan het eind van de rit, toen we klaar waren, toen zei de officier van justitie... Alles stond klaar, er wordt op een knop gedrukt, wordt het uitgeprint, moet iedereen tekenen, weg. Dat was dus twee minuten voor vijf. Toen zei de unie, uh, officier, nou meneer, uh, misschien kan getuigen ook nog even verklaren dat de bijbel precies even bloeddorstig is, dat er precies even afschuwelijke passages oh. in staan. Toen zei ik, nou meneer de officier, ik had een bijbel bij me, hier heeft u een bijbel, wijst u maar aan welke passages u bedoelt. Want ik had de hele dag moeten aanwijzen welke passages u ja, bedoelt. Ja, ja. En toen zei de officier, nou ja, misschien op dit moment nog niet helemaal nodig. Maar wat nou, toen vond een... ik het wel 1-0 voor mij eigenlijk. Eh, ja. Maar de, de, het is meer de vooringenomenheid, hè? Dat zo'n officier dan zegt van, ja, dan kunt u gelijk even een handtekening zetten... dat de Bijbel ook zo... Dat, dat, is, dat heeft hij gewoon verzonnen. Want hij heeft die studie niet gedaan. Nee, dat heeft, dat heeft hij niet verzonnen. Dat is hem verteld door, door kwade geesten. en Mensen hebben op hem ingezitten te leuteren. En met een gezellig met een kopje thee of een borrel erbij. En wie zijn en die kwade heeft, geesten dan? De ja, dat Scholken? Dat, dat, dat weet ik. Mogelijk? Nou, dat zou ook nog kunnen. Maar dat, ik heb... Geen idee wie dat zijn. Maar ik denk niet dat zijn officier uit zichzelf stom in tijd gaat zitten bedenken. Nee. Hoe, hoe is het met uw met, met uw vertrouwen als ik het zo allemaal hoor in, in de rechtspraak vertelt? Nu, zeg maar dat het hele proces, dat is nou uiteindelijk goed afgelopen, min of meer. Maar uh, u heeft er wel, wel dingetjes meegemaakt die me niet heel, niet heel vertrouwwekkend voorkomen. Nou, ik, ik houd ernstig rekening met de mogelijkheid dat als ik tegen zijn. Niet brandend achterlichtje voor de rechtbank kom, dat ik dan ter dood word veroordeeld. <lacht> ja, nou, zou nou, dat zou ook helemaal niet is... zo vreemd zijn, natuurlijk. Nee, nee wat, u, wat, wat veroorzaakt u niet zonder rijden? Nee, en dat met ik, de, met ook mist. Ik, ja, precies. Ja, ja, maar dat ik goed, u maakt er een beetje grapjes over. Maar, maar is het met uw veiligheid, hoe is het daarmee gesteld? Is dat, is, is dat iets waar we ons zorgen over moeten maken? Nou ja, er die, zijn die, die, die, allerlei fanaten van de groene Kmer... Hè, die, uh, die vervelend doen. Maar ik, de ergste zijn gestopt... Dat, dat, ik heb al een paar maanden een heel rustig leven, eerlijk gezegd. Dat ja, want, is, want u bent echt zwaar bedreigd, hè, Nou, zwaar. Nou, uh, redelijk zwaar. De, te, de, de, de taalgebruik was inderdaad ernstig. Maar ja, dat zijn toch mensen waar, ja, die, waar, die zo duidelijk... Blafenoontjes. Nou, een beetje ziek zijn soms ook. Hè. Die hebben niet, uh, niet zozeer blauwe petten nodig als wel witte jassen, zal ik maar zeggen. Maar ook iemand die ziek is, die kan heel verkeerde en heel ongezonde ja. dingen doen met ja. zijn medemens. Volgens van de graaf, bijvoorbeeld. Om eens iemand te noemen. Ja, is de vraag of die ziek is. Maar ik bedoel, ja, inderdaad. Ja. Nou ja, als je denkt dat je uh, iemand in de politiek moet stoppen... door een in zijn hoofd te schieten, ben je redelijk ziek, toch? Nee, dat ben je mooi. Nou ja, of je ben hebt een hele rare opvattingen, dat kan ook. Dat kan ook. En als je hele rare opvattingen hebt, dan ben je ook een beetje ziek. Dat weet ik. weet ik niet. Weet ik niet. Hey, die man is gewoon een moordenaar. En die, uh, die is naar mijn indruk wel heel licht gestraft... Maar dacht u dat uh, er mogelijk zo'n type ook bij u lang zou komen? Nou ja, die mensen die mij die briefjes stuurden... die, die, die in hun eigen belevingen waren dat uh, nieuwe volkertjes. Ja. En, en, en zijn daar ook nog maatregelen genomen? Of bent u, bent u verhuisd? Of dat we, uh, weet ik allemaal niet. Dat... dat weet u niet of u nee, verhuisd bent? Nee. Oh, oh nee, ik neem me niet verhuisd. Maar of er maatregelen genomen zijn, heb ik geen idee. Nou goed, uh, wat gebeurde er? Uh, Geert Wildersen, uh, uiteindelijk is die zaak dus geploft... Uh, de reden dat hij er zat, was dat echt totale bullshit, uh, vrij vertaald onzin? Uh, ik weet niet wat de reden is waarom hij er zat. Nou ja, hij ja, zou uh, uh, aanzaaien. Ja, ja, oh, wat in de dagvaarding stond. Ja. Ja. ja, dat was totale bullshit. En die die was heel lang en heel gedetailleerd. En er stond onderaan pagina 1 of 2... Uh, pagina 2. Bovendien heeft verdachte verklaard dubbele punt... De paus heeft volkomen gelijk. En denk ik, nou zeg, als je uh, voor de rechtbank moet komen. dat je hebt gezegd dat de paus gelijk hebt. Dat is op zich wel dan, opmerkelijke uitspraken, natuurlijk. Dus op, maar. Wat? Ja, het, het, het ging. ik weet niet meer waar het over ging. En dat is een, oh ja, nou ik weet het, ik herinner het me weer wel. Het ging over die toespraak die de paus in Rekensburg of zo gaat heeft. Ja, precies. Heeft, toen het, die, over de uh, islam. Is precies. Nou, maar dat, had hij niet gezegd dat, het, dat, de, dat de islam geen vrede is, toch? Daar kwam het zo'n beetje opnieuw. Ja, hij, hij zegt, en dat, ik denk dat, dat dat is een academisch standpunt... Hè, dat de, de, het christendom is een godsdienst die een beroep doet op de reden... en de islam is een godsdienst die ge geweld wil gebruiken om mensen te overtuigen? We, hier, van... we hier vorige week Antoine Baudard zitten. en, en die naam het christendom, zullen we maar zeggen. Rooms en, de Rooms-Katholieke. Ja. En, en die zei dat, dat, dat de paus momenteel, althans ongeveer, daar kwam daarop neer, in bespreking is met, met, met hogere islamidische geestelijke in Egypte, om, om ze een beetje te overtuigen van het feit dat misschien de Koran, net zoals de Bijbel... niet helemaal letterlijk serieus genomen hoeft te worden... maar meer in de geest van het boek moet worden gedacht. Acht u, acht u de kans dat die mensen daar iets van accepteren, reëel? Nee, maar een paus heeft het op de opdracht... om een beetje de algemene opinie binnen zijn kerk weer te geven. En de algemene opinie binnen die kerk... Die is wonderlijk genoeg dat het met de islam nog wel meevalt. En daarom... Praat hij dan met die theologen, in, in de moslimse theologen in Cairo... die zich natuurlijk de tranen in de ogen lachen wanneer ze met hem gepraat hebben. Ja, want ze zeggen dat die man is gek. Tuurlijk, als je dus, bij een, als, je dus als, als christen komt zeggen hoe moslims te is... de Koran moet uitleggen, dat nou, is idioot. Als er een mormonen mij aan de deur komt om te vertellen hoe ik het nieuwe testament moet uitleggen... dan denk ik ook, God, hou je met je eigen zaken bezig. Dat Bestaat Allah trouwens wel? Als ik een manier wist om het te controleren, zou ik dat graag doen, ja. Nee, maar, want dat is ook altijd het gedoe, wie, wie, is nou, wie heeft nou de echte god dan te pakken? Ja, dat weet ik niet, maar de, de, in, in, in Koran, in Bijbel en in preken wordt God op een bepaalde manier voorgesteld. En de manier waarop God wordt voorgesteld in preken en in teksten van de moslims is het iets heel anders dan de manier waarop God wordt voorgesteld in christelijke teksten en verhalen. U heeft veel contact gehad met Geert Wilders. Ja, u bent dus wel onderdeel van het proces geworden. Ik heb niet zoveel contact gehad. Hij heeft wel eens een keer met hem gesproken, toch? Ja, in de tijd dat hij nog bij de VVD zat. En ik heb met hem gesproken in de pauzes van dat verhoor... in de garage van de rechtbank, dat die ene dag. En uh, ik heb hem kort geleden weer gezien om, nog een, om het zeg maar, af te sluiten. Dan is het tenminste voorbij. Tijdens een etentje? Ja, uitstekend. Was het lekker? Geketerd door mevrouw Hendricks. Uitstekend Indonesisch restaurant. Kijk, aan de Amstelveenseweg. Oh, en mag u... ik dit, Blauw heette het, geloof ik. Ja, ja dat, dat indonesisch blauw. Vertreffelijk. En, en, en, en Geert, is zelf van die huizen, de blauwe huizen? Ja, dat geloof ik graag. Dat, uh, we hebben het niet over gehad. Oh, nee, hij heeft uh, Indonesisch bloed. Dus dat, dat, ja, ja, uh, dat maar goed, u, u bent met hem omgegaan. U de, bent u ook in de partijideologie gaan geloven daardoor? Ik heb een beetje moeite om te weten wat die partij-ideologie is. Er is geen partij, er is ook geen partijlogie. Maar die, de, de dingen die Geert zegt, vind ik bijna altijd zeer verstandig. Ja. Ik denk dat als een politicus dat je het zo moet doen. He, als je zo makkelijk, zo, in vier of vijf woorden. al je collega's stuk hebt, iedereen op de kast jaagt. Dat, uh, dat zou je wel waarderen. Ja. Maar dat noemen ze, geloof ik, in Den Haag dan weer uh, populistische prietpraat. Ja, ze zijn gewoon jaloers dat zij dat niet kunnen. En, en, en Geert kan wel met één twit weer de hele... Of één ja twit met één weer de hele Den Haag. Ja, terwijl, ja. Ik, terwijl ik toch altijd denk, want dat hebben we het met, met hem wel eens over gehad... ook in een interview, maar dat, dat hij dat ook min of meer... dat geeft hij ook wel toe, min of meer expres doet, hè, Geert? Om te zeggen, ja, ik bedoel, die provocatieve koers, die werkt. wat levert mij electorale winst op. En inderdaad, wat u ook zegt, iedereen gaat op de achterste benen. Maar inhoudelijk is hij daardoor misschien toch ook wel wat ongeloofwaardig. Want die mening deelt u niet. Ja, kijk, inhoudelijk is hij toch, dacht ik, laten we zeggen, flexibel. Hij, onder, ja, hij onderhandelt en hij probeert de dingen zo ver mogelijk. Want de vroeger de PvdA, en de, in de jaren zeventig was hij lid van de PvdA, kleine verbeteringen, een klein beetje de goede kant uit trekken, dat, dat dat, dat, ja, een kleine verbetering is beter dan, dan een kleine verslechtering. En ik denk dat hij op dat betreft echt in de sociaal-democratische traditie staat van de, van de tijd van Drees. Uh, Wilders die zegt uh, dingen waarvan het, uh, een deel van het volk denkt... joepie de poepie, eigenlijk iemand die het vertelt. Maar af en toe denk je over, nou, uh, dat is een kopvolle tax. Ik ben een gestudeerde man, daar, daar word je er niet vrolijk van... Ja, er worden veel erger dingen gezegd. Ik heb... Nee, maar denkt u dan niet als u dat hoort van, ja, je, dan zit je daar nou over naast? Ik heb Geert Wilders kleine Hitler horen noemen. Daar hebben we bij gezeten bij het proces en, en dat is toch veel erger. En ik, ik, kan, ik kan me niks voorstellen bij kopvot, maar ik heb wel begrepen dat kopvot in Limburg gewoon... Maar ik, ik weet het allemaal niet. Ik, ik trek daar niet zo hard In Limburg hebben ze heb daar al een kopvot? Ik geloof dat kopvot het, het, het mijnwerkerswoord is voor wat je op je kop hebt als je daar onder de grond loopt. Maar nogmaals, ik weet het niet hoor. Maar ik vind een beetje curieus taalgebruik om de aandacht te trekken, dat vind ik nou geen doodzonde. Weet je wat een doodzonde is voor een politicus? Het geld van de onderdanen te verknallen en uit te kruien naar Griekenland en weet ik waarheen. En de munt waar mensen hard voor gewerkt hebben, volslagen onbetrouwbaar te maken en ongeloofwaardig. Dat is kwalijk. Als een politicus een keer een wat welsprekende manier van zeggen gebruikt, nou dat vergeef ik hem graag. Bovendien hoor ik het niet altijd. Wordt hij gedemoniseerd om het woord maar weer eens even uit de kast te trekken? Ja, ik doe het toch. Okay. Ik doe het. In Den Haag heb ik het over, want broer het land... Dat, zo... dat, dat, word, dat denk ik wel, ja. Er wordt op een krankzinnige manier gedemoliseerd. Uh, laatst uh, Maarten van Rossum... Ja. Hè, die dan over Volendam en voetbal moet praten... en hij roept, ja, ze zijn allemaal debiel in Rotterdam... in, in Volendam, of ja, weet ik wat ze zijn... want ze hebben op Geert Wilders gestemd. Het voetbalprogramma komt... Maarten van Rossum, een man die nog nooit zijn huiswerk heeft gedaan... die komt daar... Het staat is allemaal verschrikkelijk. Dat ja, Wat deed hij ja. daar, vroeg ik mij een beetje af. Want het enige wat hij zei was. Ja, ik weet helemaal niets van voetbal. Het is een stom spelletje. Het is eigenlijk ongelooflijk. Ik heb er nooit iets over gelezen. Over stomme spelletjes. Dat vind ik nou weer wel verstandig klinken. Maar dat vraagt heb natuurlijk niet gezien. Het leek wel voor u horen praten. Maar ik wil eventjes een heel groot compliment aan delen. Niet aan u, maar aan mijn vriendelijke collega Jan Heemskerk. Want die bouwde net een brug waar ik dwars doorheen zat te kletsen. Behoorlijk. hoorlijk. zullen we nog één keer doen: over stomme spelletjes gesproken. Over stomme spelletjes. Ja, nou dan komt Hoor, meneer ja. over stomme spelletjes gesproken. Ja, het is namelijk echt zo. Ook dat is de echte Janne. De enige nieuwe echte Janne-t-shirts zijn klaar. He he. Dus... ondanks dat het een vreselijk spelletje is... kunt u wel iets moois winnen. En u kunt dus nu bellen op 0800-1121. Eén quote. Drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, meneer die het intellectuele gehalte, het schiet gelijk euh, de lucht in. Want we gaan namelijk naar het radiospel. Ik leg het nog één keer uit. In een citaat dat je straks te horen krijgt, zitten drie nieuwsfeitjes verborgen. En welke drie zijn dat? Bel 0800-112. En als je het herkent en een winnaar krijgt het enige echte... Nieuwe echte echte Jannen-t-shirt. En ik heb hem al gehoord en hij is verdomd lang. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam is vandaag geen openbaar vervoer. personeel van de drie vervoersbedrijven staakt tegen Johan Cruijff. Viel daarbij tenminste één dode en kwamen honderden mensen. Sorry, honderden mensen raakten gewond. Nou, nou, nou, wat heeft die kabouter toch. Ja, Dat is de, de, onze enige echte kabouter. Die heeft weer onwaarschijnlijk goed werk geleverd. Heb jij hem gehoord, Jan? Ik, zit, lange, ik zit te ik puzzelen ging weg, hier. Ik, ging ik, weg. Zit, ik zit te puzzelen hier. Zonneveld! veel! Ik zit puzzelen. Ja! Hoe is het nou? Heb je gezopen vanaf of niet? Eh, uh, niet, maar uh, geen. Nou, wat doet het nou toch ook toe? Zonneveld, heb je de antwoorden? Ja, joh, ik probeer het weer. Nou, kom op dan. Ja. Nou, uh, als, als laatste was dat natuurlijk uh, van Johan Cruijff. Nee, de tweede was van Johan Cruijff. En de derde was... Uh, oh, shit. Moe. Je maakt het wel moeilijk, hè? Je hebt de krook genaaid. En dan ben ik daarna even die gozer met de derde antwoord. <laughs> Zonneveld. Ja. Wordt niet, je je moet drie antwoorden geven. Je ja, dus kunt nou even he, op. even. En meneer... Ja, Ho hoe gaat het met John Duitschaf eigenlijk? Heel goed. Gaat heel ja, goed, de met ja, goed hij hij kan lekker ja. vroeg naar bed. He Zonneveld? Nee, de, de ik ben wakker uit ja Bye. Hey. Hey? Nou, daag Ongelooflijk zeg. David, pak een t-shirt alsjeblieft. Ja, David. Ja, geef maar, geef maar. Kom maar Even snel die antwoorden, dan kunnen we er even doorheen zeg. Oh, ik het nog één keer horen? Ja, ding. Rotterdam, Den Haag en dat? Amsterdam is vandaag geen openbaar vervoer. De nou, die van je de drie vervoersbedrijven <laughs> <laughs> staakt tegen Johan Cruijff. Viel daarbij tenminste één nou, dode Johan, en ja. kwamen honderden mensen. Sorry, honderden mensen raakten gewond. Oh, nou, betekent. Ja. En Knallen we maar even in. Ja, Johan Kruijff in het geleuter, het openbaar vervoer dat vaak en gewonnen op het Arielplein. Ja, je hebt allemaal hallucinie, je bent de enige. Doei! Doei! Gefeliciteerd! Zijn we vanaf? Nou, laten we doorgaan. We spreken straks met u verder hoor, meneer Jansen. U denkt, uh, u zit te kijken van... Dit, dit is nog gekker dan het proces waar ik ooit in zat. Maar, maar nu we... gaan we weer ja, verder ja, met we gaan... alweer Johan Cruijff. Oh ja, het God, no nee, nee ja, niet sorry, weer, Het, het oh, moet echt... Scheide. Het is natuurlijk vandaag het, het grote Johan Cruijff-dag is het geworden. En, en nou ja, dit lijkt toch... voetballer, meneer Jansen. Het lijkt, alsof, het, lijkt, ik zeg, het lijkt alsof Johan Cruijff misschien zelfs van zijn voetstukje gaat vallen. Nee toch? Ja, joh, elke keer als hij zijn hoofd ergens laat zien... ontstaat de oorlog nu weer met die aanstelling Weet van, je, de van, enige van reden dat jij hier zit is omdat je een zwarte bril hebt? Fijn. Snap dankjewel. je niet? Nee, dank nee, je niet? Ja, ja? Ga maar lekker door, zo. Dit ja, ja, nee. ja, oh, is een damesgrapje. Ik ben hier een heel moeilijk intro aan het doen voor ons legendarische oh, interview sorry. met de lege even legendarische Frits Barend, voetbalfilosoof, vriend van de show en misschien nog wel de enige vriend van Johan Cruijff. Goedenacht, Frits. Goedenacht. Frits. Ik bel u laat weer. <laughs> ja? Ja? Wat is er nou eigenlijk allemaal vandaag weer gebeurd? Wat vandaag is gebeurd, is dat je had kunnen verwachten na woensdagmiddag uh, 5 uur. Uh, Kruijf zal ongetwijfeld een, een fout hebben gemaakt. had nooit van basten moeten laten ontglippen. Maar als jij buiten Kruijf om van gaal benoemt, zo'n beetje de grootste voetbalvijand die Kruijf heeft, en dan denkt dat Kruijf uh, zich daar wel overheen zal zetten en met jou verder wil gaan, ja, dan heb je een grote inschattingsfout gemaakt. Ja, dus Kruijf wat nu vandaag gezichten? gebeurt is, uh, is niet verrassend. Want Kruijf zegt of zij vieren of ik. Ja. Is... En ik denk aan dat dat ook de bedoeling van de vier was, of niet, Frits? Nou, uh, dat weet ik niet. Ik denk dat ze nog altijd hoopten dat Kruijf wel door zou gaan. Want ik hoorde hem ten haven vandaag ook weer zeggen. Ja, het is fantastisch. Hebben we en Van Gaal en Kruijf. En laat ze nou over hun ego's heen stappen. Ja, maar dat is nou, natuurlijk wel ik... lulkoek, hè? Want nee, dat nee, nee je... woensdag is dus gebleken wie de grootste ego heeft. Dat is ten haven zelf. Want had woensdag moeten zeggen, jongens, we komen er niet uit. Dus ik geef het terug. Laat Kruijf het dan maar afmaken, want het gaat om Ajax. En Kruijf denkt dat hij Ajax kan redden. Wie zijn wij terwijl we hier drie maanden zitten? Dat wij denken dat we aanschieten kunnen redden. Maar hoe kan het nou toch zijn dat die jongens van die, die, die, die RVC denken van, ach, oh, dat komt wel weer goed, want het is water en vuur, hè? kruif. Dat, dat, dat gaat toch niet? Of is het gewoon is het een sabotage? Gebrek aan historische kennis, of misschien wel de hoop dat ze hiermee, uh, inderdaad de hoop dat Johan uh, opzodemietert. Maar ja, Johan heeft nu aangezegd. En die zal niet zomaar opstappen nu. Nee, nou, dat dat, dat okay, lijkt me een nee, beetje vreemd. Ja, nou ja, ja, ik zit er ook een ja. beetje mee. We zitten ook wel een beetje, moeten we zeggen, Frits... met, met conflicting loyalties hoor. We zijn uh, van historisch, historische fans van Kruif, toch allebei, hè, Jan? Jazeker, zeker. zeker, zeker. En, en, en het is wel een gedoe altijd, altijd waar Johan op. Ja, ik weet dat ik hem niet mag zeggen, nou, maar het valt wel mee, eigenlijk. Ja, is dat zo? Hij, hij tuurlijk, maar. Uh, als het geen gedoe is, gebeurt er ook niks. Het is, nee, is natuurlijk heerlijk we wel zeggen. maar hij heeft dus die foundation opgericht, heeft de university opgericht... ...en bij Barcelona, hoe je het ook bent of keert, hebben ze naam geluisterd. En daar is ook nog wat een en ander gebeurd. Ik ja, kan niet zeggen dat Barcelona de waardig gaan. Dat, dat is wel zo, maar, maar Cruijff is wel vaker van zijn berg gekomen in Barcelona om Ajax te redden en, en, en dan hield het ook weer heel snel op. Nee, hij is, hij is één keer maar van, van zijn berg gekomen en toen heeft Van Basten gezegd, ik wil het zo niet. Toen heeft hij gezegd van Basse, jij bent hier aan het werk. Ik ben alleen maar buitenstaander. Dan moet jij doen wat jij zegt, want dan zit ik alleen maar in de weg. Dat is heel knap dat hij dat gedaan heeft. En verder had hij in 1990, om het eeuwige van dat te voorkomen, had hij ook van zijn berghoud willen komen. Hij had bondscoach willen worden. Maar helaas, helaas, God hebben zijn ziel. Maar Rieners Michels was als de dood dat hij het resultaat van 1988 zou overtreffen. Dus wie er ook bondscoach mag worden, geen Johan Cruijff in 1990. Maar, maar, maar wat heeft Cruijff de laatste tien jaar eigenlijk voor Ajax betekend? Eh... Uh... Nou, dat die uh, spelers die uh, in een groot gat, een zwart gat vielen. dat die op Johan Cruijff University een cursus konden volgen. zouden in ieder geval niet meer kunnen zeggen. als een voetballer zich bij een club aanmeldt. je hebt geen opleiding. Ja, maar dat is dus niet echt veel. Nee, maar goed, je hebt hem niet gewild. Nee, maar het is dus. de geschiedenis herhaalt zich feitelijk. Een beetje wat Michels gedaan heeft in negentig. dat zien we nu de, de Raad van Commissarissen hier proberen. Is dat een beetje wat we zien? Nee, want Cruijff is er. Ik bedoel. Ja, oké, ik, hoorde, ja, ik hoorde. ten halve ook zeggen dat. Uh, uh, we, we zijn nu. Uh, van Bassen zouden we kwijt zijn, dan zouden we van Gaal kwijt zijn. Ja, nu zijn ze Michels kwijt. Of nu zijn ze Kruif kwijt. Ja, Michels waren we al een tijdje kwijt. Ja, Michels waren we al een tijdje kwijt. Ja. Maar Frits, hoe moeten we hier uitkomen? Geef eens een recept, want jij kent iedereen, je weet het toch wel goed nou ja, dinget. ik denk dat je wat ik al eerder vond... Ik zou als ik raad van commissaris was van Ajax... Uh, moeten zeggen, jongens, uh, die vier althans... het is ons niet gelukt om met Johan Kruif door één deur te gaan. Wij moeten ons terugtrekken. Kruif is eigenlijk toch Ajax, hoe je het ook kent of verkeerd. Hij heeft Eigenlijk groot gemaakt heeft, eigenlijk gemaakt dat is wat het is. Natuurlijk met anderen ook, maar het is toch altijd Kruif. Het is de grootste voetballer die we ooit gehad hebben. Laat het de komende twee jaar dan maar doen. En dan moeten we maar zien hoe het loopt. Maar goed, en dan moet hij het of bewijzen of nooit meer terugkomen. Ja, een van die uh, jongens in, uh, van de Raad uh, van Commissarissen is uh, Edgar Davids. Ja. En die heeft nu de discriminatie-racisme uh, kaart getrokken. Ja, ja. Ik, uh, dat verhaal gaat al eigenlijk vanaf het moment dat ze met elkaar vergaderen. Werd me al verteld, ik ben dus met. Probeer journalistiek beide partijen te, aan te horen. En ik weet al heel lang geleden dat dat gezegd werd... dat Johan Kruijf iets gezegd zou hebben. Dat je alleen om je kleuren in de raad van commissarissen zit. Nou ja, Johan zegt, Frits, hoe komen ze? Bij? Ah, heb ik met de hele benoeming niks te maken. En nou, je kent een beetje, dat zat zo ver van mij. Maar nogmaals, je weet niet, ik bedoel... Ik ben er niet bij geweest, maar nee, ik heb maar al heel veel was... dingen over elkaar. Ja, ik herken, weer zo ik herken flauw, dat ik he? he? het wordt altijd op een gegeven moment, en dan zegt hij ook, ja, want ik heb geen zin in dat Gezwarte Piet. Ja, dan denk je, bij Edgar Davids ook gelijk, dat gaat helemaal niet, helemaal niet goed zo. Nee, nee, Gezwarte Piet is ook wel een hele symbolische opmerking in dit geval. Hé, hey, Uri Coronel uh, Joop Krant in Cor van Eiden, die, die kappen mee maandag. Is ja, dat een ja. aderlating voor Ajax? Nou, ik vind het heel erg jammer dat Uri, uh, heb ik altijd gekruif gezegd, ja, dat het nooit zo ver moet laten komen met Uri Coronel vond hij een slechte voorzitter, maar Oerie was wel een echte Ajaxiet en Oerie uh, cornell had ze dus nooit weg moeten laten gaan, Dat is heel erg jammer geweest. Maar die heeft ook gezegd, Oerie heeft ons wel de guts gehad om Kruif te bellen vrijdag en dan, wie nam de telefoon op, denk je in Barcelona? Truus, Denny. Johan Kruif. Ja. Oh, oh, niet. Die nou. kon hem wel bereiken. Die heeft gezegd, Johan, oh. de club staat in brand, je moet komen. Oh, ik denk, ik denk Truus van Gaal. Ja. Ja. ja, nee, Truus was even boodschappen doen. Ja, maar moet je er ook mee. Hé, hey, uh, uh, uh, Frits, uh, uh, gaan we hier nog uitkomen of uh, uh, neemt Johan binnenkort het vliegtuig en zien we hem niet meer terug? Nou, dat hangt van de ledenraad af. Die, uh, dat vind ik ook zoiets raars. Inderdaad, formeel hadden ze niet mogen stemmen vandaag. En ik denk, ja, stappen ze over die formaliteit heen. En dan zeg je, nou, het had formeel niet gewoon zijn op de agenda, maar we maar gaan stemmen vandaag. En dan, we, dan waren we klaar geweest en dan hadden we of geweten of Johan Cruijff moet het doen volgens de leden... of die andere vier moeten het doen. En nu hang je weer een tijdje verder. Maar dat zal... Uh, Begin december, bij die lederaadvergadering, zal er gestemd moeten worden. En dan moet de lederaad zich uitspreken. Gaan wij door met Johan Kruijf. Of gaan wij door met die andere vier? Want samen gaat het dus niet. Nee. En als we voor die andere vier kiezen, dan ben je Johan Cruijff kwijt. Maar ja, dan heb je Van Gaal nog. Hey, dan komt Van Gaal, ja. Hey, die dus speelt van... trouwens ook een hele rare rol, hè? Want die, die, die weet dat, dat hij een bloedhekel aan Cruijff heeft en andersom. En, ja. en, die, en je hoort hem helemaal nergens hè, met die platte neus van hem. Nee, maar dat... Van ik, juist ook... verstandig dat gisteren, van hem. ik zag gisteren, stond een Jaap de Groot een stukje in, de, in Telegraaf dat ze ook Van Gaal in een lasterpakket hebben gebracht. Nou, Van Gaal is zichzelf natuurlijk in een lasterpakket gebracht. gebracht. Dat lijkt me echt ook, Van Gaal. ja. Dan zegt Van Gaal, jongens, ik weet, Kruif moet mij niet. Ik moet Kruif niet. Maar als jullie heel graag willen dat ik directeur bij Ajax... met Kruif als commissaris, dan lekt het me uit. Maar dan vind ik dat wij een gesprek moeten voeren. Ja. Dan zal ik de stap nemen, want ik word dus nu directeur. Dan moet ik, voordat ik directeur benoemd word... dan had ik klasse getoond... plotseling voor de deur staan met Kruif... of ik zeg tegen die, even ten of die Steven ten Haaf, kom op... We pakken het vliegtuig en we verrassen hem. Ik bel gewoon bij hem me aan. Ik zeg: Johan, mogen wij binnenkomen? En ik ken Johan, dan zegt hij niet: je mag niet binnenkomen. Wat een hele gezonde is, geloof ik, begonnen met een etentje bij Johan. En waar van Gaal dan uh, uh, vroeger was weggelopen. En niet bedankt had gezegd voor de piepers of zo. Ja, het is, hij heeft Johan ook gereageerd in het boek wat we de tijd van hem geschreven hebben. Dat is echt zo laag bij de grond. En zo. hij, zijn zuster, was ongewacht overleden. Over het typisch Johan, hij kwam stage lopen in Barcelona. Ja. Wat zegt Johan dan? Ach, jongen, kom maar mij naar huis wonen, dan hoef je geen hotel te nemen, kost je allemaal geld. Dat doet hij ook, Johan. En toen was, uh, zouden ze een avond gaan eten, kerstavond, met de familie Koeman. En Louis wordt gebeld, zijn zus is overleden. Toen, om, ik denk, spreken dat Johan hem nog naar het gebracht heeft. En dan zegt, van ga later, Johan heeft me kwalijk, omdat ik geen afscheid heb genomen. Ja, hoe haalt hij het in je hoofd om dat te veronderstellen? Ja, maar dat is dus ook een beetje kinderziene, in gedoe en egootjes. Nee, ik is, ik het, weet poe. wel precies waar het, begon, het Ik weet wel waar het begonnen is, waar het dan voor Johan begonnen is. Okay. Johan was uh, ontslagen bij Barcelona, dat heeft hem heel veel verdriet gedaan. Ik geloof 4 of 95. 95 geloof ik. Toen werd Van Gaal uiteindelijk coach in 97. Nou, dat eerst Bobby Robson daarvoor nogal dubieuze wijze moest worden ontslagen, maar dat terzijde. En toen zei hij al vrij snel. Wat is deze club slecht georganiseerd? Wat is het een puinhoop hier? Het jeugdverband, daar klopt niks van. Dat was ook een gigantische klap in het gezicht van Kruijf... die uh, daar zeven jaar gewerkt had, jeugdspelers had laten doorstromen... en dat op zijn manier gedaan had. En Johan heeft dat als een geweldige klap ervaren... en heeft gezegd, waarom is dat nodig? Als je dan Guts gaat, was er een keer naar mij toegekomen. Ik zit hier al zeven jaar, ik heb hier vier jaar gevoetbald, ik ben hier wat. Was er naar mij toegekomen, en had Wat Johan... Uh, we hebben wat verschillende periodes achter de rug, maar ik wil hier nu trainen. Zullen we een keer met elkaar gaan lunchen? Nee, ja, precies. meteen ja, En dat moet je bij Johan nou net niet doen, want dan nee. krijg je hem uh, vol terug. Ook egootje. Nou. En daar hou ik ook wel van, als ik, als ik dat Johan hoor zeggen. Dan dat ah. denk ik, ja, dat had ik ook gedaan. Ja, nou, nou goed, altijd dacht, Het is wel duidelijk goed. dat jij, hoe jij staat Frits in ieder geval, en, en, Ik dacht de begaal, en... volledig. GELACH <laughs> ja, Hartstikke bedankt Frits. Succes, hey, ik ga Frits. Ja, ga ja, De Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heenskerk. Ja, we zijn weer terug bij Hans Jansen, de Arabist. Uh, en uh, geen voetbalkenner, dus dat uh, geoude neel over Johan Cruijff... is bij deze afgelopen. Bijna. Dus dat is dan wel prettig. Maar we hebben het over de andere god. Want Johan Cruijff is een god hè? bij sommige mensen. Bij, bij, bij Fritsi sowieso. Allah! Nou, of wie bestaat, dat weet u natuurlijk ook niet. Maar, maar hoe zit het nou mee met die islam in Nederland? Moeten we daar nou voor bang voor zijn of niet? Nou, uh, moslims uh, zijn vaak een beetje bang voor de islam omdat ze weten dat de leiders van de islam nogal ja, dwang uitoefenen om hun zin te krijgen. En een moslim zal zich wel honderd keer bedenken. Voordat hij een imam of een, uh, ja, een, een, een ayatollah of een, ja, een, een iemand als Mohammed Rabba een, een, een zwaargewicht tegenspreekt. Dat is gewoon gevaarlijk. Wat, wat, wat, even, even, gooi me maar in hoor. Gooi me maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, echt heel ja, luisteraars. Hans Hans de arabist noemt net Mohammed Rabba een zwaar gewicht. <laughs> Binnen, die Binnen zijn eigen wereld. Ja. Wordt daar geluisterd? In zijn eigen context is dat een zwaargewicht ja. De, de rabba, die, dat, is dat, dat, dat stoffige mannetje die na 30 jaar nog steeds niet maal Nederlands kan praten. Is die... Hij was vanmiddag in ook weer op de dam bij Occupy. En dat is een, in zijn eigen wereld is dat een belangrijke een invloed. Aha, om... oh, ja zo. Ik denk dat van mezelf ook. Een beetje dat, dat, dat niveau. Ja. Dat je het zelf denkt. dat je... Nou, ah, nou en... nee, hij heeft zeker mensen die, die, elke aan, die, die, die, die zijn aanwijzingen heel belangrijk, als heel belangrijk ervaren... Ongelooflijk. Nou, Ongelooflijk, er zijn wel raardere clubs. Maar... Ja, dat klopt, maar, maar de, uh, de vraag was, waar ik doorheen praatte, namelijk door het antwoord. Uh, moeten wij in, in Nederland bang zijn voor de islam? De islam heeft voorschriften die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving. De islam, ook de manier waarop de islam wetten maakt, is anders dan wij dat nu in Nederland volgens de grondwet doen. Als moslims dat zouden willen invoeren, onder het motto van godsdienstvrijheid, dan hebben we in Nederland enorm probleem, want er worden de Tweede Kamer en de gemeenteraad, en noem maar op, die worden vervangen door ja, imams, ayatollahs die in een achterkamertje van de moskee de wetten maken. En dan, ja, dan zijn verkiezingen eigenlijk overbodig. Maar dat is natuurlijk voor een groot deel theorie. Maar het vervelende is dat imams, predikanten, op de preeksel in de moskee, de plicht hebben die theorie Verkondigen. Dat is die sharia, was dat? over. Nee, die sharia die geeft manieren om de wetten te maken en die geeft ook wetten. En die wetten zijn totaal in strijd met onze opvattingen. Maar goed, het uh, ka kalifaat, dat duurt nog wel eventjes voordat het er is. Want er zijn er niet zoveel of zijn er juist veel te veel? Er zijn heel veel moslims en er zijn een, een behoorlijke hoeveelheid moslims... die de sharia heel serieus nemen. En die denken dat de mensheid geweldig opknapt als die sharia wordt ingevoerd. En die sharia, dat is een wetssysteem waarin, ja, uh, de, zoals de echtscheiding daar geregeld is... dat is één en al maas. En dat betekent dat, hè, de, je hebt, je hebt wet, er zijn mazen in de wet, maar je hebt ook wetten die één en al maas zijn. En daar hoort de sharia bij. En de, de, de, de positie van vrouwen is, is, is, is ja, dat, dat is met geen pen te beschrijven. En ook de, de, de bijvoorbeeld, uh, moord in de sharia is een klachtdelict... Nou, als je vermoord bent, is het moeilijk klagen natuurlijk. Ja, hè? Dat, uh, dat lukt niet meer. Dus dan moet een familielid van je doen. Maar dat betekent dat wanneer een familielid jou vermoordt, dan valt er niks. Dan is het dan, dan, ja, wie dient er dan de klacht in? Dan wordt het een hele ingewikkelde en rare situatie. Wat is dus, het? Nou ja, ja, nou ja, gelukkig wordt de sharia bijna nergens toegepast. Behalve een aantal, door een aantal fanatieke islamitische regeringen. En zoals die in Iran en saudi arabië en Noord-Nigeria, noem maar op. Maar de sharia, dat is een buitengewoon gevaarlijk. Uh, uh, systeem. Dat moeten we in Nederland niet hebben. En als je vraagt, is de islam gevaarlijk? Nou, dat weet ik niet zo niet. Dat weet ik nog zo net niet. Maar de sharia, die is gevaarlijk en daar moeten we ons tegen verzetten. Maar de kans dat die er komt, is uh, heel erg klein. Nou, dat weet ik niet. Er zijn een heleboel activisten die daar, die daar hun best doen. Er loopt in een leider en een leraar rond. Die wordt betaald door het vorstendom Oman. En die hoogleraar die zegt regelmatig dat de sharia... Die die sharia dat, kan, dat, is voor vijf, dat is voor 95% identiek met het Nederlands recht. Dat, dat is een, en er zijn, kort geleden hebben een aantal leraren, ook het Leiden... in de Volkskrant een stuk geschreven... dat het reuze meevalt met de sharia. En ach ja, er wordt wel eens een vrouw gestenigd. Maar ja. is, dat is alleen maar om de schrik erin te houden. Ja, precies. Ja, precies. Dat is dus wat, is, wat mij niet, niet zo'n goed idee lijkt... om de schrik erin te houden met iets als steniging van levende vrouwen. En zeker als je, gezien, als je kijkt hoe, hoe die vrouwen in Nederland allemaal zijn... zegt die luisteren voor geen meter. moeten we ze allemaal stenigen op een gegeven ja. moment. Dan ja. hebben we weer geen vrouwen. Ja, nou ja, dan zitten in... wij straks ook aan de geit. Alles kan geïmporteerd worden. Maar de, de sharia is, uh, is, is een gevaarlijk systeem. Er zijn uh, moslims die vinden dat het ingevoerd moet worden. Er zijn uh, meelopers, vrienden en vriendinnen van de islam... die vinden dat het ingevoerd moet worden. En dat moet niet gebeuren. Dan, bovendien, bovendien, als ik het goed begrepen heb... belooft de Koran ook weinig goeds voor ongelovigen. Dat, uh... De Koran staat vol met bedreigingen van en, en, en ongelovigen. En ongelovigen worden ook vreselijk uitgescholden in de Koran. En uh, ja, dat vind ik... Mijn ongelovigen, dat is dus iedereen die geen moslim is. Wat ik altijd zo graag zou willen. Hè? Ik, ik, wil, ik wil eigenlijk zo graag geloven dat het waar is wat men altijd zegt. Dat het natuurlijk weliswaar een, een, een nogal ja, boosaardige boek is. Maar dat mensen dat ook weer niet als letterlijk nemen. En zeker de moslims hier niet. Want die zijn toch geïntegreerd en ook aardige mensen. En tot het goede geneigd. Dat is het niet veilig om het te geloven, of wel? Nee. Vind ik toch eigenlijk wel erg? Waarom? Ja. De meeste ja, ja. Mensen maar de klimaatveranderingen zijn, kijk, zijn ook niet leuk. Nee. nee. De dingen die in de Koran staan, die zijn vaak ja, heel onvriendelijk voor wie geen moslim is. En de meeste moslims nemen dat niet, tillen daar niet de zwaar aan. Die hebben wel wat anders aan hun kop. En de meeste moslims zijn te humaan en te fatsoenlijk om die dingen uit te voeren. En dat blijft natuurlijk zo. En daardoor gaat het misschien allemaal goed. Maar mocht er een moslimse groep de macht kunnen grijpen... zoals in Iran gebeurd is, zoals in Saudi-Arabië gebeurd is... zoals in Algerije bijna gebeurd was... Ja, dan hebben de mensen die in dat land wonen een gigantisch probleem. Zolang ze tenminste in leven zijn. Ja, we hebben nu een beetje dat de, de mannenbroeders van de SGP... de boel voor het zeggen hebben in Nederland. Uh, dat soort zaken. valt allemaal. Nee, maar Ik ga die vergelijking niet trekken, want dat vind ik altijd zo flauw. Maar um, uh, um, hoe kunnen we ons wapenen tegen... Uh, zeg maar die, die takeover, die islamitische takeover hier in Nederland. Moeten we ons wapenen? En hoe dan? Nou ja, We moeten ons bijvoorbeeld wapenen door ons te realiseren... dat die SGP geen kampen op de Veluwe heeft... waar ze zelf moet terroristen trainen. Ja? En we moeten ons, het enige wat we moeten doen is gewoon vasthouden... aan onze normale democratische procedures... Voor het, beslu, voor het vormen van besluiten door de overheid... en voor het opleggen van belastingen en voor het maken van nieuwe wetten. We moeten gewoon ons huidige systeem, wat altijd weer verbeterd moet worden... niet laten vervangen door een islamitisch systeem. Ja, maar, maar dat is de enige manier van bewapenen? Want die dat... mensen, die, die, die, die, hè, wat u zegt, die, die die sharia willen invoeren... die houden zich niet echt met onze regelgeving bezig. Nee, die vinden onze regelgeving immoreel. He, dat je je dochter niet vermoordt als haar maagdelijkheid verliest, dat is ja. een schande. Maar hoe, hoe wapen je hem daar nou tegen? Hoe... Door het te weten, door erover te praten. En ook, ja, in de, in de, ik durf het bijna niet te vertellen, maar in de eerste helft van de... 20 e eeuw werden ayatollahs en, en imams die al te hard schreeuwden dat de sharia moest worden toegepast, ja, die, die, daar, die werden stevig aangepakt door in, in Indonesië hè, door de toenmalige Nederlands-Indische regering. Dat is dat zouden wij nu niet meer fris vinden, maar dat, dat gebeurde wel. Geert Wilders is de enige partij in uh, Nederland die zegt: jongens, hè, die wijst op het gevaar. Uh, Zien die anderen het dan niet, denkt u, of verzwijgen ze het? Die anderen denken dat het allemaal zo ver niet loopt, dat het allemaal niks voorstelt, en dat komt doordat er zo ontzettend veel moslims zijn die dat ook vinden. Maar er zijn ook heel veel moslims die wel degelijk heel serieus werken aan de invoering van de Sharia. Bijvoorbeeld die Tarek Ramadan, die in Groningen, nee, die in Rotterdam hoogleraar is geweest en daar weer verdwenen is. En er zijn een heleboel mensen die denken dat Sharia voor jou, ik, Ga dat googelen, dan zie je allerlei mensen die gaan roepen dat de Sharia moet in België en Holland en weet ik waar, allemaal worden ingevoerd. En ik denk dat dat niet moet, want dan hebben we geen leven meer. Dus wist eigenlijk dat er ook heel veel moslims zijn... die eigenlijk doodsbang zijn dat de sharia hier komt. Ja, wat dat ik, dat ik uh, zoveel lelijke dingen en zwakke punten uit de sharia ken... Zoveel, die mazen kan beschrijven, dat heb ik natuurlijk van moslims geleerd. Well, ik, ben, ik ben heel vlijtig en ik studeer heel hard... maar het is niet mogelijk om zonder hulp van moslims... erachter te komen wat er mis is met de islam... Maar het probleem is waarschijnlijk dat je er ook niet uit kan stappen. Dus als je eh, moslim of islamitisch bent en je denkt... nou, ik geloof niet helemaal dat dat nog mijn religie is... dan is het niet dat je zegt van... Uh, nou, ik schrijf me uit en ik ga gewoon even lekker uh, vanavond naar de disco. Nee, dan heb je een gigantisch probleem met je familie. Maar je kunt, het ook, je kunt je ook niet uitschrijven, want je kunt je ook niet inschrijven. Je wordt als moslim geboren en dan, dan ben je dat. En als je daar... Nee, op wil houden, zoals Ayan Hirsi Ali bijvoorbeeld. Ja, dan, dan kom je in de grote moeilijkheden. Ayan Hirsi Ali zei trouwens altijd, toen ze nog in Nederland was... dat er zoveel onvrede is onder moslims. Dat wanneer het uh, niet meer gevaarlijk is om uit te treden... dan loopt de islam als een ballon leeg, was haar, was haar uh, oordeel. En ik weet niet of het waar is, maar het zou kunnen dat ze gelijk heeft. Dat zijn natuurlijk niet, is niet te controleren, want nee. dat is straf. Maar het is heel gevaarlijk om uit te treden. Ja, want dat is de vraag natuurlijk... Oh of die mensen nou daadwerkelijk godsvrezend zijn... of eigenlijk gewoon hun familie vrezen? Godzienste gedrag is altijd te willen van je omgeving. Dat ja. is geen alle En Je gedraagt je godzinstig, je gaat vasten, bidden, weet ik wel wat je gaat doen... Om, de, om indruk te maken op je omgeving. Dat was met de Kruistochten, ook, hè. mensen gingen op kruistocht. Omdat dat, als ze eenmaal thuis waren, dan maakte dat grote indruk dat ze dat gedaan hadden. Maar daarom is een revolutie wel moeilijker... Ik bedoel, als je nou gewoon een kwestie is van, uh, nou op een gegeven moment, ja, nou, ik stop ermee. Weet je? Maar dit, dit, die groepsdruk blijft. Ja, maar je zou op een gegeven moment een sfeer kunnen krijgen waarbij je juist heel veel waardering krijgt voor je uh, tegen de draadsgedrag. Zoals er nou al een paar mensen in Egypte dat aan het doen zijn. Hè? Dat, dat meisje dat een naaktfoto op internet heeft laten zetten van zichzelf. Dat oh, die een... heb ik niet gezien. Nee. Nou, hij heeft op geen stijl gestaan, hoor. Oh, Gisteren oh, of eerst. Oh, ga ik binnenkort even kijken? Mm. Maar dat is natuurlijk naar, naar islamitische, naar Egyptische maatstaven. Dat is hetzelfde als sociale zelfmoord zelfmoord. Ja, want de, die seksuele revolutie, die zit er nog niet helemaal in, hè? En dat is zo jammer, want er zijn zo hele mooie meiden bij. Ja, nee, seksuele revolutie zit er niet in, nee. Wie, wie, wie, wie uh, geslachtsgemeenschap heeft buiten het huwelijk... en die hoort die, die eigenlijk ter dood veroordeeld te worden, ja. Oh, we Door hebben stenen. nu het plaatje voor ons. Uh, nou ja, ze heeft weinig aan. Dat meisje, uh, wel rode schoentjes, en, ja. en, maar die is dus dood, zegt u bij deze? Nee, nee, nee nee maar die loopt grote risico's. Ze heeft sociaal zelfmoord gepleegd. Maar als die een voldoende kring van vrienden en vriendinnen om zich heen heeft... ja, dan zou daar wat het kunnen gebeuren. Je hebt natuurlijk ook in Nederland geldt juist als een sukkel... wanneer je, wanneer je naar de kerk gaat. Ja. En wanneer je eenmaal in een kring zit waar je als sukkel geldt... wanneer je naar de kerk gaat, ja, dan zal je ook minder naar de kerk gaan. En het omgekeerde ook. Mensen het gedragen zich religieus omdat ze de waardering van hun omgeving willen hebben. Maar u zegt eigenlijk ook, mensen gedragen zich religieus... omdat ze heel bang zijn om iets anders te doen. Ja, soms zijn ze heel bang, soms vinden ze het alleen maar lastig... soms kan het ze ook niet schelen. Hm. Nou, het is, het is, het is, we moeten het hier niet hebben, dat is dus duidelijk. Eh, kan het ook gewoon zijn dat het eh, langzaam gewoon lekker bij ons naar binnen... gloeit, vloeit, Dat eh, niet de, die sharia meer te sprake... maar dat ze gewoon ja heel lekker tolerant in de islam hebben... en dat het gewoon allemaal gezellig is en couscous met elkaar delen... En, Niks meer aan de hand. Ja, je zou willen dat zo was. Maar er, er is zijn... dat een beetje treurig beeld? Nou, misschien ja. Dat lijkt me ook niet zo vrolijk trouwens. Maar wat er nu gebeurt, is het toch dat allerlei Nederlandse instanties. stiekem sharia-regels toepassen. Een van de allergemeenste streken vind ik. dat een Egyptische tramconducteur geen kruisje mag dragen. terwijl het gemeentelijk vervoerbedrijf wel hoofddoeken ter beschikking stelt. aan islamitische tramconducteurs en. Uh, hoe dat dan ook heet. En dat vind ik, dat vind ik volkomen idioot. Ik bedoel, dat de, dat de Nederlandse belastingbetaler religieuze problemen van een moslimse vrouw die in de Trembus werkt, oplost. Waarom is dat voor nodig? En dan tegelijkertijd verbieden dat die koptische meneer... zonder dat het iemand kost, een kruisje draagt. Ja, want we zijn zogenaamd seculier hier, maar toch ook niet helemaal. Seculier. En als zodanig sprake is van diversiteit... betekent dat heel vaak dat er nou, moslimse dingen worden vertoond. En dat, dat vind ik niet goed. Diversiteit... Een soort van omgekeerde discriminatie, is het feitelijk. Ja. Ja. ja. Van jezelf. Ja, in het Westen is ervan overtuigd dat, de, dat het Westen slecht en verdorven is. En weet ik wat niet nog meer is. Dus en, en de moslims bevestigen dat natuurlijk graag. Hè. De moslims-christelijke dialoog die is heel kort. Dan komen die christenen met ernstige gezichten aan en die zeggen: wij zijn schuldig. En dan zeggen die moslims: tevreden, dat klopt. <laughs> en daarna gaan we weer koffie en thee drinken, koffie en cake eten, drinken. En uh, um, ja, de, de, de, de, de, de islam functioneert in de islamitische wereld vrij goed. Maar in onze wereld is het buitengewoon moeilijk om, om er ook uit te stappen. Meneer Jansen, we praten zo met u verder. We gaan eerst even naar het nieuws. en uh, Na twee uur bent u terug. Tot zo.